12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland stuurt binnen enkele dagen hulp naar Suriname om de druk in ziekenhuizen met coronapatiënten op te vangen. Minister De Jonge zegt dat er ook medisch personeel die kant op gaat. Hij noemt de situatie schrijnend. In Suriname is gisteren opgeschaald naar het hoogste risiconiveau. Dat houdt in dat de situatie uiterst onbeheersbaar is. Er is een tekort aan zuurstof en aan vaccins. In de laatste week van juni krijgt Suriname vanuit Nederland ook 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins. Mensen die zijn geboren in 1976 kunnen vanaf nu online een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de GGD. Ze krijgen het vaccin van Janssen. Dat betekent dat ze met één prik klaar zijn. Woensdag ontvangen ze de uitnodigingsbrief en vanaf dat moment kunnen ze ook telefonisch een afspraak maken. Zwangere vrouwen krijgen geen voorrang bij het vaccineren tegen corona. Dat is wel overwogen door het kabinet, maar volgens demissionair minister De Jonge heeft een vervoegde uitnodiging weinig effect op de snelheid waarmee ze worden gevaccineerd. Bovendien, schrijft De Jonge, vallen zwangere vrouwen die risico lopen in de groep met een medische indicatie. Die groep wordt al met voorrang geprikt. En twintigers krijgen naar verwachting binnen enkele weken een uitnodiging. Op een bouwplaats in een woonwijk in Ettenleur... is vanochtend het bovenste deel van een bouwkraan naar beneden gekomen. Er kwamen wat delen van de kraan op straat terecht, maar niemand raakte gewond. Waardoor het bovenstuk van de hijskraan naar beneden kwam, wordt onderzocht. Duidelijk is dat de weersomstandigheden er niets mee te maken hebben... want er stond vanochtend geen wind. Het weer, het in het noorden nog wat bewolking, in het midden- en zuiden zon. Vanmiddag in het binnenland wat stapelwolken en het blijft droog temperatuur maximaal 20 graden in het noorden iets kouder. Morgen volop zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Zorgt dat voor file tussen Schiphol en Knoop in Burgerveen. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar, langzaam rijdend verkeer tussen de Knooppunt, tussen Knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost 8 kilometer met 10 minuten extra reistijd daar. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Je hebt uh, natuurlijk al verschillende activiteiten die al gepland staan, uh, ga ik vanuit. Uh, de, ja. Wat kunnen we sowieso al verwachten? Nou, wij als team Service hebben sowieso uh, een bepaald aanbod uh, voor kinderen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan instijven. Dat is uh, ja, na schoolse sport- en beweeglessen. Nou, dat zijn allemaal dingen die wij als het ware als, zelf als organisatie erin vermelden. Uh, we hebben een Cool to Fit project, uh, wat er ook uh, in komt te staan.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 Sportief en creatief, zie je een bepaald figuur. En uh, dat moet uiteindelijk, uh, dat is als het ware een soort van cartoonfiguur, wat de naam bedoeld is om kinderen een beetje enthousiast uh, te maken. En uh, ja, dat cartoonfiguur in een soort mascottepak... die heet Shores. En daar komt eigenlijk met name de naam vandaan. Het is geen verwijzing naar de Shores die ik ken uit de jaren 50. Nee, nee, nee. Hij lijkt ook is... niet op. En ik kan het niet zien, dus ik heb niet. Ik weet niet hoe hij eruit ziet, maar hij, hij is heel anders.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 Oké, okay, uh, we gaan weer even over in uh, Goedemiddag Zandvoort uh, naar muziek. En zometeen praten we nog met uh, Sander Ten Bos van Stichting Side Events. Dus blijf zeker luisteren. Hier is de Ellen Parsons Project met Eye in the Sky. goed is, dus hebben wij nu aan de lijn Sander ten Bos. Ja, goedemiddag. Ja, klopt. Van uh, uh, onder andere site-events. Uh, ja, van Zandvoort Beyond. Van Beyond, ja. Een beetje verwarrend site event Maar ik wil even terug naar het begin, want jullie bestaan eigenlijk vanaf februari. Ja. En toen ben dat je klopt. benoemd. En uh, wat was ook alweer precies de doelstelling van de Beyond? Ja.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 En weet jij ook nog waarom het vanuit een stichting gaat?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 En dan heeft Sandvoort activiteiten nodig. En daar zijn de ondernemers nodig met goede plannen. En die kunnen naar de stichting toe om die in te dienen. En dan wordt het wellicht ook uitgevoerd. Nogmaals, ondernemers, ga aan de slag. Bedankt, Sander, voor deze ja, toelichting. dat was een mooie samenvatting. Ja? Oké, okay, ja, dank je. Ik, eh, okay. wens je. ik wens je heel veel succes bij de komende maanden. Goed, bedankt. Ja? Succes oké. Okay. de uitzending en fijne dag nog. Ja, jij ook. Ja, hoor. Da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 En dan uh, uh, gaan we gewoon een afspraak maken. En dan gaan we eens met elkaar eens even wat praten. Hoe we dat uh, voor de jongeren in Zandvoort nog uh, aantrekkelijker kunnen maken. Helemaal goed, nou tot zover. Dan nou, zou ik dan willen zeggen: bedankt voor uw reactie, ja. uh, wethouder Raymond van Aafden van Sport. Uh, en ook nog een heel fijn weekend voor u. Ja, dankjewel, jullie ook. Oké. Okay. Tot Voor Zandvoort en de regio. dan uh, zijn we natuurlijk alweer aan het einde gekomen van... Uh, goedemorgen, Goedemiddag, Zandvoort van dit programma op zaterdag 29 mei. Gert? Jij hebt geen agenda. Ik heb, uh, ik heb nog een agenda, uiteraard. Doe jij ja, het, de agenda? Dan het, dan nou, kom maar kijk, we, we beginnen zoals we... Of we eindigen zoals we begonnen. Dat was een beetje mijn uh, insteek. Ja. Uh, nog even ter herinnering.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 Je jij dan nee, Houd van jouw voor. Waarom aan de zee. Echt van alle zorgen, lachend in de storm. De golven van de zee, waar is jouw kracht enorm. Het bos vloekt, je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. ik ben niet met volle Turken. Gedacht. Ik weet die zit mijn bloed Hoort dus in het woord Hier is het allemaal